Dit was het NOS de washouders. heeft het al 20 jaar en jij beleeft het beleeft ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. G -G met, met nu de nacht. Let's go. Baby, I Into my office Would you like to try To sample the taste Of my stuff Yeah Come on I got a million Different flavors So the boys say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 SHUT sure. sure.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 Van De Lente... to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 Cosa mia, e qua, e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà.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 en daarnaast Israël en de Palestijnse delegatie hebben een verklaring afgelegd. En nu wordt achter gesloten deuren al een paar uur overlegd over een gezamenlijke verklaring. Verschillende landen hebben de actie veroordeeld en eisen een onafhankelijk internationaal onderzoek. Ook riepen ze Israël op de blokkade van de Gaza-strook op te heffen. De VS, een trouwe bondgenoot van Israël, was milder. De Amerikaanse vertegenwoordiger riep op tot een transparant onderzoek door Israël zelf. Bij de actie van het Israëlische leger op het schip kwamen zeker negen mensen om het leven. De vakcentrales FNV, CNV en MHP gaan door met het smeden van een AOW-plan met de werkgevers. Daarvoor hebben ze toestemming gekregen van de afzonderlijke bonden. De vakcentrales werken samen met de werkgevers aan een plan voor verhoging van de AOW-leeftijd tot 66 jaar in 2020. Wie met 65 jaar stopt met werken, zou dan minder AOW en pensioen krijgen. De vakbonden zien wel wat punten die voor verbetering vatbaar zijn, maar ze hebben er vertrouwen in dat ze er met de werkgevers uitkomen, liefst nog voor de verkiezingen. FNV-voorzitter Jongerius denkt dat dat wel zal lukken. Van de, 40, van de bijna veertig Nederlandse clubs in het betaalde voetbal zijn er maar zes financieel gezond, veertien clubs zitten in de gevarenzone en de overige zeventien zitten daartussenin. Die cijfers heeft knvb directeur Kessler bekendgemaakt. Hij noemde geen clubs bij naam omdat die dat niet willen. Met ingang van het nieuwe seizoen mogen de namen wel bekend worden. De voetbalclubs bespraken in Zeist het rapport van een werkgroep onder leiding van de oud-minister Vermeend. Die heeft nieuwe, strenge begrotingsregels opgesteld.